8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. De EU wil Moskou helpen na aanslag luchthaven, Ieren over een maand naar de stembus en verdachte Toersen ontkent schuld. De Europese Commissie heeft Rusland hulp aangeboden bij het onderzoek naar de daders van de aanslag op de luchthaven in Moskou. Daarbij kwamen gisteren zeker 35 mensen om het leven en raakten meer dan 170 mensen gewond. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie biedt alle mogelijke hulp aan en noemt de aanslag verschrikkelijk. President Obama vindt het een ongehoorde daad van terreur tegen de Russische bevolking. De explosie in de aankomsthal op de grootste luchthaven van Moskou lijkt het werk van een zelfmoordenaar. President Medvedev heeft de beveiliging van luchthavens en andere grote verkeersknooppunten verscherpt. Hij zei verder dat de daders zullen worden opgespoord en bestraft. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Ieren gaan waarschijnlijk over een maand al naar de stembus. De Ierse regering en de oppositie zijn het eens geworden over een financieel noodplan. En dat maakt de weg vrij voor verkiezingen op 25 februari. De Ierse Tweede Kamer praat donderdag over de bezuinigingsmaatregelen. De Senaat kan er dan zaterdag mee instemmen. De vervroegde verkiezingen zijn nodig omdat de regering geen meerderheid meer heeft na het vertrek van de Groene afgelopen weekend. De Ierse regering krijgt veel kritiek omdat andere Eurolanden en het internationaal monetair fonds het land met 85 miljard euro moesten redden. Nederland gaat zich inzetten voor een permanente korting op de bijdrage aan de Europese Unie. Premier Rutte zei dat in Londen na een kennismakingsbezoek aan zijn Britse collega Cameron. De Britten bedongen zo'n korting al in de jaren 80. Rutte verwacht dat er pas na de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar mei duidelijkheid komt over de permanente korting. Rutte en Cameron hebben ook gesproken over de stabiliteit van de euro... over Afghanistan en over de politieke situatie in Ierland... waar de regering uiteen is gevallen. Bij de Nederlandse bank wordt een nieuwe tweede topman verantwoordelijk... voor het toezicht op de financiële sector. De president, nu Noud Welling, krijgt daardoor minder taken. Minister De Jager wil de structuur bij DNB wijzigen... na de kritiek op de rol van de banken... in het toezicht op bijvoorbeeld de DSB-bank en ISAFE... Waarschijnlijk gaat de nieuwe topman aan de slag als Welling zijn functie als bankpresident neerlegt. De overgangsregering in Tunesië wil nabestaanden tegemoetkomen van mensen die bij de protesten van de afgelopen weken zijn omgekomen. Sinds half december kwamen meer dan 70 mensen om bij de protesten tegen het regime van president Ben Ali. De tijdelijke minister van ontwikkeling stelt 260 miljoen euro beschikbaar voor de nabestaanden. De gevechten in Tunesië gaan nog steeds door. Gisteravond werden traangasgranaten op demonstranten afgevuurd... bij het bureau van premier Ganouchi. De Demonstranten eisen het aftreden van de premier... en alle andere bewindslieden die onder de gevluchte Ben Ali hebben gediend. Ghanouchi zegt dat hij zal vertrekken... zodra er verkiezingen in Tunesië zijn gehouden. Wanneer die zijn, is nog niet bekend. De verdachte van de schietpartij in het Amerikaanse Tucson... waarbij zes mensen omkwamen, stelt dat hij onschuldig is... De 22-jarige man stond gisteren voor de rechter. Waarbij hij werd aangeklaagd voor poging tot moord op het Amerikaanse congreslid Giffords. En moord op twee van haar medewerkers. Verwacht wordt dat er meer aanklachten bij komen. De schietpartij was twee weken geleden bij een winkelcentrum waar Giffords een politieke bijeenkomst hield. Ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort blijft de rest van de week dicht. Afgelopen vrijdag was er brand in een transformatorhuisje... en dat leidde tot problemen in de stroomvoorziening. Daarom moesten dit weekend zo'n 140 patiënten worden overgebracht... naar andere ziekenhuizen. De directie van het Meander Medisch Centrum... waar het ziekenhuis in Amersfoort toe behoort... hoopt dat de stroomvoorziening volgende week weer normaal is... en dat de patiënten terug kunnen. In Hilversum zijn de Beeld- en Geluid-Awards uitgereikt. De vakprijzen voor tv-programma's. De award voor beste serie in de categorie fictie ging naar Annie M.G. Een dramaserie over het leven van Annie M.G. Schmid. Daan Schuurmans, die in de serie de rol van de zoon van Annie M.G. Schmid speelde... won de award voor beste acteur. Beste actrice werd Monique Hendricks voor haar rol in Penosa. André van Duin kreeg een speciale oeuvre-award. Volgens de jury heeft Van Duin een bijzondere bijdrage geleverd... aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie en radio. Roger Federer heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. Als tweede geplaatste Zwitserse tennisser won gemakkelijk in drie sets van zijn landgenoot Stanislav Wawrinka, die als negentiende was geplaatst. Het is de achtste keer op rij dat Federer de halve finales bereikt in Melbourne. Bij de vrouwen zijn inmiddels twee halve finalistes bekend. De Chinese Lina en de als eerste geplaatste Caroline Wozniakia uit Denemarken. Het weer, op veel plaatsen regent het, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog. In het zuiden van het land blijft het tot ver in de middag regenen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen of natte sneeuw. En na morgen wordt het droog en kouder. ANWB Verkeersinformatie. Het is een stevige ochtendspits, 380 kilometer file. Dat heeft voor een groot deel te maken met het regenachtige weer... Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat de langste file vanmorgen... tussen Beest en Maarsen, 26 kilometer. Er is ook heel erg druk op de A12, Duitse grens Arnhem-Utrecht. De langste file op dat stuk staat tussen de Afrit Beek en Arnhem-Noord, 14 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Dodewaard en Echtot staat 8 kilometer stil. Bij Arnhem is het zoals gezegd druk, niet alleen op de A12, maar ook op de A50 in beide richtingen. Van Os naar Arnhem staat de langste file tussen knoopend Valburg en, en Renk inmiddels 9 kilometer. In het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A58, bergen op zomer richting Breda. En daardoor staat de file tussen Rukven en knooppunt Prinsviel 9 kilometer.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 ...keer op keer vast aan een groot apparaat. Tijd voor een volgende stap. De Nierstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft nierpacenten meer energie en meer vrijheid. Steun de Nierstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl Als u droomt over een betaalbare auto, een echte ruime hybride... ...zonder bpm, wegenbelasting en zakelijk slechts 14% bijtelling... Dan maakt de Honda Insight dromen waar. De Insight handige Eco-assistant maakt rijden nog zuiniger. Profiteer van de Honda Insight Droomdeal met tijdelijk extra voordeel. Kom nu naar de Honda-dealer of kijk op hondadroomdeals.nl Elke financiële bijdrage aan de draagbare kunstnie is welkom. Maar je kunt ook een sportieve bijdrage leveren. Schaats mee met ijstrijd. Kijk op ijstrijd.nl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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Opvolger van president Nout Welling van de Nederlandse Bank krijgt minder taken en kan daardoor minder fouten maken. De hoorzitting van gisteren heeft een missie naar Kunduz bepaald niet dichterbij gebracht. Als je weet dat je in een gebied terechtkomt waar het risico op een geweldsescalatie groot wordt, dan is het risico op betrokken worden toch in een gevechtsmissie ook groot. De stap van GroenLinks is nou niet positiever geworden over een missie en Moskou werd gisteren in het hart getroffen. Dat kan je wel zeggen. Een dag na de aanslag op het Moskouse vliegveld Domo is er nog veel onduidelijk. De aanslag is nog niet opgeëist en het is dus ook nog niet duidelijk hoe zo'n aanslag heeft kunnen plaatsvinden op een beveiligd internationaal vliegveld. Correspondent Kiesje Hekster kies veel te doen nog voor de Russische autoriteiten. Wat zal het eerste zijn op de agenda vandaag van president Medvedev? Nou, Medvedev die heeft vanmorgen al laten weten dat hij inderdaad de autoriteiten van het vliegveld Domo verantwoordelijk houdt voor het overtreden van allerlei veiligheidsvoorschriften. Daar is hij verder niet over uitgeweten, dus wat dat precies voor consequenties heeft, weet ik niet. Verder zal hij bijeenkomen met alle ministers, met de veiligheidsexperts. Ze willen natuurlijk laten zien dat ze het onderzoek heel serieus nemen. Met VDG heeft daarom ook zijn trip naar Davos, naar het Economisch Forum uitgesteld. Uh, ze zullen gaan hebben over het uh, nemen van extra veiligheidsmaatregelen op vliegvelden en ook op andere strategische plekken in de stad. Uh, dus alles, maar om ervoor te zorgen dat ze uitstralen, dat ze overal bovenop zitten. Kiesja, wat zullen de gevolgen zijn van deze aanslag voor de Russische samenleving? Aan de ene kant natuurlijk uh, nog scherpere veiligheidsmaatregelen voor zover dat het mogelijk is, want alles. ...is al behoorlijk beveiligd in de stad Moskou. Uh, kun je geen stap zetten zonder dat het opgenomen wordt door een uh, camera. Uh, je zag ook bij de metro-aanslagen in maart vorig jaar... ...dat bijvoorbeeld alle bewaking van die metro's tijdelijk enorm uh, toenam. Dat er overal uh, uh, politie, uh, zelfs uh, soldaten met honden ingezet werden. Die maatregelen die, uh, verdwenen na een tijdje ook weer. Dat verwacht ik nu allemaal ook... Uh, natuurlijk zullen ze ook uh, de veiligheidsmaatregelen op de vliegvelden aanscherpen. Ik vertrek zo meteen zelf naar Moskou, dus dat kan ik uit uh, eerste hand uh, straks mee, uh, mee gaan maken. Wat die verscherpte veiligheidsmaatregelen inhouden. Ik denk ook als je naar de samenleving kijkt, dat uh, de argwaan waarmee Russen naar mensen uit de Caucasus kijken. Dus dat is het allerzuidelijkste gebied van Rusland uh, waar ik nu ben. Dat uh, die argwaan alleen maar toe zal nemen. We hebben in december in Moskou gezien. Dat het kwam tot uh, nationalistische uh, rellen naar aanleiding van de dood van een voetbalsupporter. Er uh, zijn toen uh, duizenden mensen opgepakt die uh, tegenover elkaar stonden aan de ene kant. Nationalistische uh, Russen aan de andere kant. Mensen uit de Caucasus. En die argwaan zal ongetwijfeld uh, ook verder toenemen als bekend wordt wat ik verwacht uh, in de loop van de dag vandaag. Dat vermoedelijk de mensen die zich hebben opgeblazen in uh, dat vliegveld, of er één is of meer, dat weten we nog steeds niet... dat die uit uh, deze regionen waar ik nu nog ben uh, afkomstig zijn. Kiesa Hekster vanuit Grosny in Tsjetsjenië... en zij vliegt zo dadelijk terug naar Moskou. Door naar Afghanistan en dan vooral naar Den Haag. Want de kans dat GroenLinks tegen de nieuwe missie in Afghanistan stemt neemt toe, zeker naar gisteren. Dat zei fractievoorzitter Jolande Sap gisteravond na afloop van de hoorzitting... die de Tweede Kamer hield over nut en noodzaak van de politiemissie. Verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat, betekent... Hey, goedemorgen. wat betekent de opstelling van GroenLinks voor de missie? De kansen voor die missie zijn uh, ogen geslonken gisteren. Als GroenLinks zich tegen de missie keert en daar ziet het steeds meer naar uit... dan is er helemaal geen meerderheid voor de missie in de Tweede Kamer... en dan gaat ze dus waarschijnlijk niet door... Want, alleen als de, want tot nu toe zijn alleen VVD en CDA voor. De Partij voor de Vrijheid van Wilders, de SP en de Partij van de Arbeid, die zijn al tegen. Uh, dus voor een meerderheid heeft het kabinet zowel D66 als de ChristenUnie en GroenLinks nodig. Alle drie, geen een van die partijen uitgezonderd. Dus ja, als GroenLinks uit de boot valt, dan uh, is die meerderheid er niet. Welke, we nou hebben GroenLinks en D66 samen een motie ingediend vorig jaar om zo'n politietrainingsmissie mogelijk te maken. Is GroenLinks aan het draaien? Nou, ze zijn heel erg gaan twijfelen. Uh, dat is niet hetzelfde als draaien wat mij betreft. Uh, de partij, van, de partij uh, heeft steeds grotere inhoudelijke bezwaren gekregen en dat komt ook door de manier waarop het kabinet dat voorstel heeft geformuleerd. Er zit toch nog een stevig militair aandeel in die missie. Dat gebeurt dan ook onder de NAVO-vlag, niet alleen onder de vlag van, van Eupol, de politiemissie van de Europese Unie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het in Kunduz steeds gevaarlijker wordt. Dat bleek gisteren ook op de hoorzitting van de Tweede Kamer over die missie. En dat maakt de kans dat Nederlandse militairen in gevechten worden gezogen alleen maar groter. En GroenLinks is ook nog eens bang dat die Afghaanse af, uh, agenten die we daar moeten gaan opleiden... een soort paramilitairen worden. En daar is de partij nu juist tegen, want dat versterkt alleen maar de oorlog, denken ze daar. Nou ja, uh, voorstanders in de Kamer zullen GroenLinks ongetwijfeld verwijten... dat ze wegloopt voor verantwoordelijkheid, juist vanwege die motie van vorig jaar... Maar dat zal de doorslag niet gaan geven in het besluit wat ze gaan hmm. nemen. Zijn het echt alleen maar inhoudelijke bezwaren die de doorslag zullen geven, denk je Wilco? Of is nou, er toch ergens ook wat politiek op de achtergrond? Nou ja, dit, dit, dat is natuurlijk uh, eigenlijk altijd zo uh, in de politiek. En dat is natuurlijk in dit, in dit geval ook. In de eerste plaats gaat het GroenLinks om de inhoudelijke bezwaren. Uh, we hadden het er al over. Uh, de missie is op onderdelen anders dan wat ze zelf ooit bedoelden. Uh, maar de positie van GroenLinks is ook anders. Hè. Destijds, toen die motie werd gemaakt... Uh, toen was GroenLinks nog een, uh, een potentiële regeringspartij. De verkiezingen waren geweest, uh, de formatie zat er aan te komen... of de, verkie de verkiezingen zaten er nog aan te komen toen. Ja, nu zijn ze weer gewoon een oppositiepartij. Bovendien is het duidelijk geworden dat onder de achterban van GroenLinks... enorme bezwaren zijn tegen die missie. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Het is een moeilijk verhaal om straks aan die achterban uit te gaan leggen... dat ze de Partij van de Arbeid rechts inhalen... om een nog rechtser minderheidskabinet aan de meerderheid te gaan helpen. Hmm. Toch um, beslist de fractie. Hè? En, uh, ja. SAP zou natuurlijk een leiderschap tonen om precies te doen dat wat zij en wat de fractie wil. Zeker. Dat zou van uh, politieke moed getuigen als ze de achterban uh, trotseert. En ze zou er ook heel veel waardering voor krijgen van de VVD en van het CDA. Maar ze begint natuurlijk net, hè. Uh, Femke Halsma is onlangs pas vertrokken. En ze neemt dan het risico op de koop toe dat een deel van de aanhang wegloopt. Ja. Uh, naar de Partij van de Arbeid en de SP die wel tegen zijn. Ja, daar zit je dan als partijleider in wording. Want echt partijleider is er natuurlijk nog niet. Ze is fractievoorzitter. Zit je dan als partijleider in wording niet op te wachten. Uh, dit zijn overigens politieke overwegingen die natuurlijk ook bij andere partijen een rol spelen. Hè. Daar denken ze ook aan de positie van Nederland in de NAVO en meedoen aan de G20. Het zijn ook niet motieven die direct met de missie zelf te maken hebben. Wat vooral interessant was, vond ik Wilco, waren jullie interviews met SAP over die geheime informatie. Hè? Want dat is natuurlijk ook voor ons lastig om daar wat over te weten te komen. Uh, ja. Bijna onmogelijk. Voor ons ook. Ja, uh, maar dat gaat wel een hele belangrijke rol spelen. Want er vindt vandaag overleg plaats. Hè? Wat ja, kan je vandaag, daarover vertellen? Nou, vandaag of morgen. Ze hebben gisteren uh, stukken ingezien van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de MIVD. Die stukken die gaan over de veiligheidssituatie in Coendoes. Uh, GroenLinks is van de informatie uit die stukken niet vrolijker geworden. En heeft samen met D66, met Alexander Pechtold, hebben ze nog een vertrouwelijk overleg aangevraagd met het kabinet. Uh, dus met de ministers die over die informatie gaan. Uh, de eerste verantwoordelijke is Hillen van Defensie. Uh, daar willen ze uh, nog een keer over praten om daar meer duidelijkheid over te krijgen. En dan gaat het dus over die uh, veiligheidssituatie in, uh, in, in Kunduz. Uh -huh. En dat gaat een belangrijke rol spelen uh, in, in, het, in de besluitvorming uh, de komende dagen... Uh, het is overigens niet zo dat alleen D66 en GroenLinks die dat overleg willen. Andere partijen hebben zich daar wel bij aangesloten en die willen er ook over meepraten. Nou ja, en dan is het afwachten wat er, wat er gaat gebeuren. Na dat overleg komt het debat. Dat is de bedoeling dat dat morgenmiddag begint. GroenLinks heeft de deur nog niet dichtgegooid. Het kabinet kan de missie ook nog gaan aanpassen, kleiner maken, minder militairen erin. Maar uh, de kans dat Rutte groen licht gaat krijgen voor de missie in zijn huidige vorm... Uh, die is uh, bepaald kleiner geworden. Precies, maar, maar als... Rutte heeft wel aangegeven, Wilco, dat hij bereid is concessies te doen. Dus er is nog ja. wat ruimte hier en daar. Er is, er is ruimte, maar uh, er, is niet veel voor de, voor de, er is niet veel ruimte voor de missie in de huidige vorm. Nee, precies. Goed. Wilco Boon, dankjewel. Omdat in die voorkust twee mannen ruzie om het presidentschap... moet u straks meer betalen voor de chocola. Krek, dat moet het niet worden. Wijnand Zwaan bij de AWB. Het is een hele drukke ochtendspits, 400 kilometer fieden. Heeft te maken met het regenachtige weer. De dagelijkse zijn bijna allemaal uh, ja, het dubbele wat ze anders zijn. Zo staat er op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Beest en Knoop en de Oude Rijn 22 kilometer fieden. Ook zo op de A12, Duitse grens richting Arnhem... 15 kilometer tot aan Arnhem-Noord... Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voorknopend Ridderkerk. En daar zijn twee rijstroken dicht. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Er zat 7 kilometer via de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er gaat wat veranderen bij de Nederlandse Bank. De opvolger van Noud Wellink bij de de Nederlandse Bank krijgt minder macht. Het staat in een voorstel van minister van Financiën De Jager. Bij ons in de studio Bart Kamphuis van onze economieredactie. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daarvan de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat er een speciale directeur komt bij de Nederlandse Bank... die belast wordt met het toezicht op het bankwezen. En uh, die directeur is dan ook het, de eerst verantwoordelijke voor dat toezicht op, de, op het uh, bankwezen. En die verantwoordelijkheid ligt op dit moment nog bij de president van de Nederlandse Bank. En waarom zou de jager deze splitsing willen maken? Nou, er is uh, veel kritiek geweest op uh, Wellink. Uh, onder meer bij uh, de, de teleurgang van iSafe, uh, het omvallen van de, de DSB-bank. Mm -hmm. En het idee is dat die kritiek ook het imago van de Nederlandse bank als belangrijk instituut, financieel instituut heeft aangetast. Aha. En blijkbaar wil men bij financiën toch een meer een president die boven de partijen staat. En dus niet direct uh, in zijn dagelijkse werk bezig is met bijvoorbeeld uh, dat toezichtswerk. Hm. De jager heeft de welling al gedwongen Bart om op te stappen uiterlijk 2011, dus, dus dit jaar. Is dit dan nog een schopje na? Ja, nou, dit is zeker geen, uh, ge nou, geen, geen schouderklopje, uh, nee. geen compliment bij het vertrek als bankpresident natuurlijk. Als uh, degene die uiteindelijk over jou gaat tegen je zegt van... ja, we vinden dat jouw opvolger toch maar wat minder verantwoordelijkheid uh, moet krijgen. Want daarmee zeg je impliciet toch eigenlijk ook wel een beetje... dat jij die verantwoordelijkheid niet goed hebt gedragen of misschien ook wel hebt kunnen dragen. Ja. Maar is het jou dan duidelijk geworden wie dan eindverantwoordelijk is? is? Want nee, moet is... er iemand, een, een, ja, dan moet ergens een eindstation zijn. Ja, eigenlijk. precies. Ja. En dat is op dit moment, uh, hebben, we, hebben we daar nog niet helemaal de vinger achter kunnen krijgen hoe dat eruit gaat zien. Het is in de directie van de Nederlandse Bank zo dat er uh, sprake is van een, van een collegiale besluitvorming. Dus iedereen praat over alles mee. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus ook dat de nieuwe president ook meepraat over het uh, toezicht op de banken, waar dus die aparte directeur voor wordt aangesteld, die daar ook de eerste verantwoordelijke voor is. Maar Eerstverantwoordelijke en eindverantwoordelijke. Inderdaad, dat zijn twee verschillende dingen. En hoe dat is geregeld, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nee, maar zou je nog twee presidenten kunnen krijgen? Dat is raar, hè, denk ik. Ja, lijkt mij wel. Ja. Uh, een president, ja, het zit eigenlijk al een beetje in het ja, woord dat is er maar besloten. Ja. Hè? Daar is er maar één van. Uh, ja, wellicht een uh, vicepresident uh, ja. of ja, een, een directslid. Dat uh, moet nog even afwachten. Vrijdag uh, is wellicht uh, de bedoeling, uh, wordt het voorstel besproken in de ministerraad. En uh, dan zullen we wellicht meer weten. Bart Kamphuis van de Economie. Redactie over de opvolger. En opvolgers van Noudwelling. Ja, dat worden er dan waarschijnlijk twee. Hè. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse president Obama dan. Hij houdt vannacht zijn jaarlijkse troonrede, de State of the Union. En dus zit uh, politiek Washington recht overeind. Maar dat is niet alleen vanwege die toespraak, hoor. In de boekenzaak ligt vanaf vandaag een boek over de president. En over de verkiezingen van 2012. Dat meer aandacht krijgt vanwege de schrijver dan vanwege de inhoud... zag Ron Linker in Washington. Madam Speaker... Vice-president Biden, members of Congress, distinguished guests... Natuurlijk zitten de meeste congresleden straks gewoon aandachtig te luisteren naar de president. Maar wie weet, achterin de zaal, de backbenchers. Misschien kunnen ze het toch niet laten en zitten ze stiekem te bladeren in dit boek. Dit is het boek en ik, ik zal eerlijk zijn, ik heb het nog niet kunnen lezen... maar het gaat in eerste instantie ook vooral over wat op de kaft staat. De titel is simpel... Alleen de letter O met twee oren en dan aan de onderkant een presidentiële novelle, geschreven door anonymous, anoniem. Politiek verslaggever Jill Lawrence, vond u het een goed boek? I'd say it's a fair book. I'd say it's an accurate representation of of this president and this political moment, um, but it's not all that interesting because the candidates on both sides in this race, which is purportedly the 2012 presidential race, both are invested in being Civil en moderate. er is niet veel drama. En je zou niet dat er Obama's um, slogan is: no drama. Nou, daar klinkt Jill niet echt heel erg enthousiast. Jill Lawrence werkt voor de nieuws site Politics Daily. en volgt de presidentsverkiezingen al van dichtbij sinds 1988. Volgens haar is O dus wel een goede beschrijving van hoe misschien de presidentscampagne van volgend jaar gaat verlopen. Maar het is niet spannend. Het ontbreekt aan drama. En daarmee is het dus absoluut een contrast met het vorige boek dat geschreven werd door een anonieme schrijver, Primary Colors. Over de verkiezingscampagne van Bill Clinton. Dat werd zelfs verfilmd. I've never helped run a presidential campaign before. Neither have we. From Mike Nichols, director of the birdcage, comes the story of a man. I'm gonna do something really outrageous. I'm going to tell the truth. You said yes to destiny. I think primary colors leapt off the page a bit more. Now, if somebody wanted to make a movie out of O, I think they could. But the personalities and, and the making you care about them would have to come from the actors and the, the script. So West Wing more, like? Yeah. Ladies and gentlemen, the president of the United States... Thank you Mocht O ooit verfilmd worden... dan zal de film het meer van de acteurs moeten hebben dan van de inhoud. In dat opzicht lijkt het meer op West Wing, zegt Jill Lawrence. Toch geen slechte serie, zou ik zeggen. Blijft over de vraag, wie heeft het geschreven? Op de binnenflap staat... geschreven door iemand die in dezelfde kamer was als Obama... We've all been in the room with him. I mean, I've I've been in a car with him, not since two thousand seven. But you could honestly say that she has been in a car with him. But you didn't write it. No, I did not write but you it. You would deny it if you did. Well, I that's right, I would. Jill ontkent dat zij de auteur is, maar ze geeft toe dat ze dat ook zou ontkennen als ze het wel was. De recensies in de kranten waren niet mals de afgelopen dagen, dus ik denk dat de schrijver het voorlopig wel uit zijn hoofd laat om zijn of haar identiteit prijs te geven. Jill Lawrence van Politics Daily beschouwt het vooral als een gemiste kans. De schrijver had veel beter kunnen schrijven over de vorige presidentsverkiezingen van 2008, want toen was het pas echt drama. You know, in a sense, the writer of this book would have been better off to have done a book on the last campaign, with the primary campaign with Hillary Clinton, because that was so hugely dramatic. It was really spectacular, and I, I just don't think we're going to have anything that matches that. De bekende tune van West Wing. Laten we ons maar concentreren op de State of the Union vannacht. Uiteraard volgt correspondent Ron Linker die. En dan praten we daar morgen verder over met hem. Vijf voor half negen, dit is het NOS Radio 1-journaal. De cacao-export vanuit Ivoorkust komt een maand lang stil te liggen. Tenminste, als dan de winnaar van de Ivoriaanse presidentsverkiezingen, Alassane Ouattara, ligt. De verkoop van cacao is een van de belangrijkste inkomensbronnen, inkomstenbronnen van zijn opponent. Dat is de zittende president, Laurent Gbagbo. Ouattara hoopt dat Gbagbo eindelijk eens opstapt als er geen cacao-geld meer binnenkomt. Ivorcus is de grootste producent van Kakao ter wereld. En de oproep van Watara zorgde er gisteren voor de beurs... voor de hoogste cacaoprijs sinds 2008. Ruim 26 euro, 2600 euro per ton. Nou, we over praten met de directeur van Huizen Mullen, Peter van Roermunt. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat duur, 2600 euro per ton? Ja, dat is zeker duur. Op, op het ogenblik zijn natuurlijk zeker de... De cacaoprijzen, naar aanleiding van deze ja, toch wel, uh, ja, situatie, die steeds, eigenlijk steeds meer verergert... en men probeert ook steeds weer de druk op te oefenen, politiek gezien, om uh, een eigenlijk af te laten treden... zie je ook duidelijk dat eigenlijk de, de markten daar toch van uh, beïnvloed worden. En zeker dat men op het ogenblik de cacao zeg maar, in, in de middel van de oost zit... zodat alle cacao ja, die eruit moet tot en met maart... Die moet ver, ver, vertrekken worden en dat geeft natuurlijk aan dat men daar toch een beetje bang voor is, uh, voor de gevolgen van het ogenblik. Want ho, hoeveel invloed heeft Ivorcus, e hoeveel produceren ze van alle cacao? Op dit moment zeg maar zo'n beetje 60% van de wereld uh, zo. Of wat is, is, komt eigenlijk uit Ivorcus. En omdat deze periode eigenlijk toch een hele belangrijke periode is, voor, ook voor de Ivorianen, om niet eens hun cacao eigenlijk te vervoeren... Is dit natuurlijk wel een, uh, een heet hangijzer? Zeker als men op dit moment uh, moet stoppen met, uh, met het exporteren van, uh, van de cacao. Nou, en wat merken wij daarvan als consument? Nou, wij als consument op dit moment waarschijnlijk niet ogenblikkelijk 1, 2, 3, En Wij zullen dat waarschijnlijk over anderhalf. Misschien over een jaar en anderhalf. Zullen zeker de prijzen. Want de grote jongens in dit geval hebben natuurlijk, een bepaald, hebben natuurlijk toch bepaald gezorgd voor een bepaald aantal uh, voorraden. Die op dit moment. Uh, die hebben geprobeerd om de voorraden toch een beetje. Uh, op te voeren, hm. omdat men toch wel zag dat de situatie in Ivoorkust niet al te rooskleurig was. Nee, dus dit zat er misschien wel in. Dan is Amsterdam natuurlijk een van de belangrijkste cacaohavens ter wereld. Zal het in Amsterdam te merken zijn? Nou ja, dat denk ik zeker. Het was natuurlijk al sowieso dat men uh, allemaal toch een beetje bekeken hoe het in Ivoorkust uh, zich ontwikkelde. En de afvaarten waren natuurlijk toch al uh, slowly slowly. Dat gaf dus ook voor Amsterdam eigenlijk toch wel een probleem dat het. Uh, de normale hoeveelheden die dan binnen zouden moeten komen, die op dit moment nog steeds niet binnenkomen. Hmm. En dat zal zeker voor de toekomst toch, een, uh, toch wel even een probleem worden. Want ik denk dat de huidige hoeveelheden die men nodig heeft, en zeker in Amsterdam, dat voor de werkgelegenheid daar toch iets uh, verminderd zal zijn. En meneer Van Roemen, wat betekent het voor u? Want ik ben directeur van het Huizen uh, Huizenmiddag. Ja, ja, ja dat, uh, dat klopt. In dit geval zal het zeker voor ons ook een probleem zijn. Want uh, dit onze contract die wij natuurlijk op dit moment hebben gedaan, ja, die moet natuurlijk gevoelvuld worden. En op dit moment is, het ziet het er natuurlijk toch uit dat die cacao niet komt. Dus moeten wij Want wat ik... anders zien. We zien om toch de huidige industrie, die wacht op uw cacao, om die toch aan te leveren. En? welke welk konijn gaat u uit nou de hoge hoed ja, dat over? Dat is eigenlijk, onze, naar ons punt is natuurlijk op dit moment we proberen ook in de naburige landen, waarin natuurlijk ook de cacao vandaan komt, om daar toch wat meer cacao weg te halen. En zodoende eigenlijk aan onze verplichtingen te voldoen. Maar ja, dan bent u maar vast niet de enige. Nee, nee, nee. nee. Vandaar dus. Je ziet ook duidelijk dat iedereen daar toch een beetje angst voor geworden is. En eigenlijk dan vandaar ook dat de prijzen steeds omhoog is. Want iedereen wil daar natuurlijk bij zijn om niet te, om niet te, te laat te zijn voor D deze situatie. Dus het wordt nog duurder. Ik denk dat dit nog niet afgelopen is. Zeker niet als er dan nog blijkt dat uh, de huidige politieke druk die op dit moment uitgeoefend wordt vanuit, uh, vanuit Europa, vanuit Amerika, ook vanuit de Afrikaanse staten, als dat niet helpt en daar toch, uh, het resulteert hier in een zekere zin van een burgeroorlog... Ja. ja, dan houdt het alleen maar niet dat er te weinig cacao op, ja, op, op dit moment niet naar buiten komt. Maar dan, dan... Moet, ja, maar dan moeten wij consumenten dat toch binnenkort gaan merken in de repen? Dat zal het zeker. Ja, dat zal het waarschijnlijk eerder gaan merken dan over een jaar. Dat ik ben ik met u eens. Ja, ja. Dat zal het ook. En dit, in dit geval is het natuurlijk ook zeker dat de consument zal dan omdat dit toch luxere artikelen zijn, zal het natuurlijk niet 1, 2, 3 vergeunen. Maar in deze zal men zien dat de repen en de, en de eigenlijk toch uh, duurder zullen worden. Nou, meneer Van Roemond, hartelijk dank voor uw uitleg. En sterkte er maar mee. Ja, in ieder geval, heel u ook hartelijk bedankt. En tot horen. Goedemorgen. Okay. Radio 1, het NOS-journaal. Kritiek met WDF op Russische luchthaven. En de jager wil structuur bij de Nederlandse bank wijzigen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door al meegens. De Russische president Medvedev heeft kritiek op de beveiliging van de luchthaven Domodjedovo. Volgens de president kon een zelfmoordterrorist gisteren toeslaan door fouten in de beveiliging. Correspondent Kisha Hekster. Medvedev heeft vanmorgen al laten weten dat hij inderdaad de autoriteiten van het vliegveld Domodedovo verantwoordelijk houdt voor het overtreden van allerlei veiligheidsvoorschriften. Daar is hij verder niet over uitgeweten, dus uh, wat dat precies voor consequenties uh, heeft, weet ik niet. Bij de aanslag kwamen zeker 35 mensen om het leven en raakten zeker 170 mensen gewond. In een interview met een Russische krant zegt de president dat hij de directie van het vliegveld voor de slechte beveiliging verantwoordelijk houdt. Met WDF heeft een gepland bezoek aan het Wereldeconomisch Forum in Davos uitgesteld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. Bij de Nederlandse Bank wordt een nieuwe tweede topman verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële sector. De bankpresident, nu is dat Nout Wellink, krijgt daardoor minder taken. Hij blijft wel verantwoordelijk voor het monetaire beleid en de euro. Minister De Jager wil de structuur bij de Nederlandse Bank wijzigen na de kritiek op de rol van de bank, zegt de economieverslaggever Bart Kamphuis.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 Waarschijnlijk gaat de nieuwe topman aan de slag als Welling zijn, tof, zijn functie als bankpresident neerlegt. Zijn termijn loopt in juli af en Welling kan niet nog een keer worden benoemd. Vrijdag praat het kabinet over het voorstel van de jager om die structuur bij de Nederlandse bank te veranderen. Nederland wil een permanente korting op de bijdrage aan de Europese Unie. Dat heeft premier Rutte gezegd na een kennismakingsbezoek aan zijn Britse collega Cameron in Londen. De echte onderhandelingen met de Europese Commissie laten nog wel even op zich wachten, denkt Rutte. Ik verwacht dat de echte onderhandelingen pas op gang komen... na de Franse presidentsverkiezingen, volgend jaar mei. Dus ik verwacht tweede helft volgend jaar dat dat in volle hevigheid losbarst. Maar onze positie is duidelijk. Wij zeggen, baseer nou die Europese begroting veel meer... de afdrachten op het nationaal inkomen van de landen. Rutte zet in op een lagere bijdrage van een miljard euro aan de Europese Unie. De verdachte van de schietpartij in het Amerikaanse Thurston... waarbij zes mensen omkwamen, stelt dat hij onschuldig is... De man van 22 stond gisteren voor het eerst voor de rechter. Daarbij werd hij aangeklaagd voor poging tot moord op het Amerikaanse congreslid Giffords. En moord op twee van haar medewerkers. Verwacht wordt dat er nog meer aanklachten bijkomen. En dan André van Duin. Hij kreeg gisteravond een speciale prijs, de Prijs. Dat gebeurde bij de uitreiking van de Beeld en Geluid Awards, de vakprijzen voor televisieprogramma's. De jury vindt dat hij een bijzondere bijdrage heeft geleverd... aan de ontwikkeling van de Nederlandse radio en televisie... voor de radio bijvoorbeeld met de DIK voor elkaar-show. Ja, uh, nou, gaan we nou komen met het programma, of hoe zit oh, het? Sorry, sorry. Gek uh, voor de gedoe allemaal. Beste omejo! Ja, wat is er nou, joh! Wat is er nou, joh? Gaan we zorgen? <lacht> nee, nee, zo, Gaan we door, wat nee, <lacht> is... <Nee. lacht> <Nee. lacht> dus. Wat was de verkeerde Ja, het was de verkeerde... André van Duin en Ferry de Groot. De prijs voor de beste serie in de categorie fictie ging naar Annie M.G. Een drama-serie over het leven van Annie M.G. Schmid. Daan Schuurmans, die in die serie de zoon van Annie M.G. Schmid speelde... is gekozen tot beste acteur. En beste actrice werd Monique Hendricks voor haar rol in Penosa. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het regent op de meeste plekken... en de temperatuur ligt tussen 3 graden in Zuid-Limburg en 6 graden in het westen. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog. Vanmiddag zien we af en toe de zon in de noordelijke helft van het land. In het zuiden kan het tot het einde van de middag regenen. Het wordt gemiddeld 6 graden en er staat een matige wind uit het noordwesten. Langs de noordkust is de wind soms krachtig, windkracht 6. Vanavond is het overwegend droog. Vannacht neemt de kans op neerslag weer toe. In het westen is dit regen, in het oosten kan dit ook natte sneeuw zijn. De minima liggen komende nacht tussen 4 graden aan zee en 0 graden in het binnenland. Morgen is het bewolkt en soms valt er wat regen of natte sneeuw. Het wordt morgen 2 graden in het noordoosten tot 5 graden in Zeeland. morgen krijgen we enkele droge dagen. Het wordt wel nog wat kouder met overdag temperaturen... maar net boven het vriespunt en in de nachten het tot matige vorst. ANWB-verkeersinformatie. Regen in de ochtendspits levert 430 kilometer aan file op. Niet alleen in de Randstad zijn de dagelijkse files veel langer dan gebruikelijk. Maar ook in het oosten bij Arnhem en in het zuiden van het land rond Tilburg en Eindhoven. Wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Het staat tussen de afrit Budel en knopend Leenderheide, 15 kilometer. De A16 bij Rotterdam gebeurde ook een ongeluk richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk staat 7 kilometer file achter. De weg is wel weer vrij, maar de file daarachter op de A20... in beide richtingen is ook nog behoorlijk lang. Zowel vanuit Gouda als vanuit Hoek van Holland. Op De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 13 kilometer. Dat begint al bij de Afrit Nieuwmansdorp. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burggeveen 10 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Er is meer in het leven dan een Volvo. Meer dan dat niet te mogen missen telefoontje. De eindeloze rij e-mails. En dan nu de stand van de AEX. De... En de onrust op de markt. Er is aandacht hebben voor alles om je heen. En er is even kiezen voor jezelf. Daarom nu op de Volvo S60 en V60 het Business Pack Pro vanaf 495 euro. Met onder andere een high performance multimedia systeem. Ga naar volvocars.nl.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 En gelukt? Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radioreclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het Radio-Adviesbureau voor alle voordelen van radioreclame. Kijk op RAB.fm. Goedemorgen. Het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Melbourne is bij het Australian Open de dag van een aantal kwartfinales, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Jan Roos volgt het toernooi. Jan uh, Roger Federer is door naar de halve finales, won in drie sets van landgenoot Stanislaw Wawrinka. Op Federer lijkt niet echt maat te staan dit toernooi. Is hij zo goed in vorm? Nou, hij speelde gewoon weergeloos tennis tegen zijn, zijn landgenoot Wawrinka. 6-1-6-3, 6-3. In kleine twee uur was Federer klaar. Spelers kenden elkaar goed. Beiden hebben het uh, dubbel gewonnen bij de Olympische Spelen in Peking. Wawrinka was in vorm. Won van Roddick in drie sets. Won het toernooi van Chennai. Heeft een coach, Pieter Loendgren, die vroeger de coach was van Federer. Geen geheimen dus voor beide, maar. Het was eigenlijk een soort trainingspartijtje. Federer speelde fantastische dropshots, stopvollies... prachtige passeerslagen, aces. Kortom, alles lukte bij Federer. Ja, en tegen wie moet hij nu? Hij moet nu tegen de winnaar van Thomas Berdig, de Tsjech en Novak Djokovic, de Servier. Ja. En dat zijn toch wel een beetje angstgekeners. Die, die wedstrijd gaat om half tien Nederlandse tijd vanochtend beginnen... Van Berdych verloor die uh, op Wimbledon vorig jaar, kwartfinale. Van Djokovic verloor halve halffinale op de US Open. Dus dat belooft wat. Maar ja, uh, ook Berdych-Djokovic. Mooie wedstrijd, waar ik me op verheug. Uh, Djokovic onderling leidt met 4-1. Het is hun zesde ontmoeting. Maar Federer is toch wel het verhaal, hoor. Ja. Dat hij zo makkelijk wint van, van Wawrinka. en zulk weergaloos tennis speelt. dat is ook wel een beetje Federer. Als hij ver in het toernooi komt. dan groeit zijn vorm. dan haalt hij echt het beste uit zichzelf. en dat liet hij ook vannacht uh, zonder twijfel zien. Ja, en dus gaan ook. of Berdych of uh, Djokovic eraan. want Federer wordt toch wel in de finale gezien. Nou, laten we het een beetje hoop altijd, hè. <laughs> die, die finale Federer-Nadal. die lonkt toch uh, bijzonder op de zondagochtend. Is uh, mooi. Ja. Dit weekend, ja dat is toch wel mooi. We gunnen het Djokovic, we gunnen het Verre. Want Nadal moet tegen Verres spelen in de, in de kwartfinale. Maar Vedere Nadal, het zit eraan te komen. Het zit eraan te komen. Zeg, de vrouwen, laten we die vooral niet vergeten. Nee, um, laten we die niet vergeten. Er zijn al twee golfe finalisten bekend geworden. Deense nummer één van de plaatsingslijst. Caroline Wozniak, die won in drie sets van Tiavone. Uh, Zij kreeg het niet cadeau. En op een gegeven moment had ik het idee, uh, pakte ze uh, de macht weer. Ja. Kijk, uh, Schiavone, we kennen haar natuurlijk van de Franse open. Dat Wonsen, de Italiaanse uit Milaan, die speelt met het hart. En aanvallend tennis speelt. Die, die ging uitstekend van start. Wint die eerste set met 6-3. Maar toen zag je toch dat Wozniacki ja, het uh, ritme kon pakken. Het, het aanvallende tennis van, van Schiavone uh, kon beantwoorden. En wat Schiavone uiteindelijk heeft opgebroken... is toch wel het aantal onnodige fouten. 46 in totaal. Tegenover staan er wel 41 winners. Maar dat typeert ook haar spel. Maar als die onnodige fouten dus uh, ja, in een negatief uh, staan... tegenover het aantal winners, dan wordt het lastig voor mm -hmm. haar. En het was ook zo in die derde set. Dus uiteindelijk een terechte overwinning voor, uh, voor Wasniakki. Zij dus in de halve finale. Ja, dat moet je tegen Wasniakki niet doen, hè? Um, nee. Zij moet het Wasniakki in de halve finale opnemen... tegen de Chinese Nali. T niet zo bekend um, nee. won van Petkovic, Duitse, in twee sets. Kan zij het Wasniakki moeilijk maken in de halve finale, denk je? Ja, dat denk ik wel. Nali uh, toch ook halve finaliste vorig jaar op de Australian Open, een, een Chinees meisje met ervaring, die die grote droom heeft om ooit als eerste Chinese vrouw een Grand Slam finale te spelen. Dat belooft een, een, een mooie halve finale te worden tussen Nali en Wozniacki. De wil is er in ieder geval bij Nali. We gaan het allemaal uh, afwachten en volgen. Jan Roels, dankjewel. Karin Alberts trekt vanochtend door de provincie Groningen en houdt zich bezig met illegale activiteiten. Maar niet zelf. Nee, nee, ik kijk wat er hier allemaal gebeurt... als het gaat om de opvang van mensen die uitgeprocedeerd zijn. Uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat mag niet, hè? En die dus, nee, mag niet, komen op straat te staan. Ja, en wat doe je vervolgens? Nou, ik was daar straks bij een uh, gezin in Musselkanaal. En die vangt op eigen houtje al sinds 2003 regelmatig mensen op. Op dit moment een vrouw en een zoontje. En ik ben nu naar haren gegaan... En daar is een huis van INLIA. En dat is het internationale netwerk van lokale initiatieven ten behoeve van asielzoekers. Nou, dat is een hele mond vol. Hier wonen in dit gewone rijtjeshuis in Haren vijf mensen. Uh, ja, drie verschillende gezinnen kun je zeggen, althans uit drie verschillende uh, landen afkomstig, uit drie verschillende huishoudens. Uh, hier een meneer uit Afghanistan. Uh, hoe lang bent u al in Nederland? 13 uh, jaar geleden heb ik gekomen naar Nederland. En, uh, en, en, wanneer, ja, en wanneer bent u uh, heeft u te horen gekregen dat u mag niet meer in de opvang blijven? Uh, een jaar en uh, vier maanden geleden. Ik heb gezet van uh, ontvangscentrum. Ja. En sindsdien is Inliader, die deze meneer opvangt... net als een mevrouw uit Burundi, die hier nu ook twee jaar uh, woont. Um, John van Tilborg, u bent uh, de directeur van India. Ja, wat die mensen in Musselkanaal op kleine schaal doen, dat doet u op grote schaal. Want u heeft 11 tot 13 van dit soort huizen in de omgeving van Groningen staan. Uh, nou, vijf, zes uh, mensen per huis zo'n beetje. Uh, ja, mag niet, hè? Zullen ze in Den Haag niet blij mee zijn? Nee, uh, dat mag wel zo zijn dat ze in Den Haag niet blij zijn... maar er moet iets geregeld worden voor deze mensen. Hè? U zei net, ze zijn uitgeprocedeerd... maar veel van deze mensen hebben nog een procedure lopen... en staan gewoon op straat. Die mogen de procedure afwachten. We krijgen geen opvang meer van het Rijk. Dan maar moeten dat... ze thuis hun eigen land afwachten, hè? zegt de regering. Ja, nou, de onzinnigheid is dat heel veel van die mensen niet gewoon maar terug kunnen... en zeker niet mensen die bang zijn dat ze daar in de problemen komen... dat er ernstige dingen aan de orde zijn. Of, omdat technisch gezien de landen van herkomst... de mensen niet zomaar papieren geven om terug te geven. Nou, Dan moet er een stuk zorg zijn. En wij kijken dus met die mensen zelf en hun dossiers... van hoe kun je nou een perspectief creëren dat ze of hier legaal zijn... of dat ze op een goede manier terugkeren. Nou, daar moet ondersteuning aan worden verleend... en die moet je niet aan hun lot overlaten. Maar wat u doet, dat is iets wat volgens de regering strafbaar moet worden gesteld. Hè? Hulp bieden aan mensen die hier niet mogen zijn. Ja, dat klopt. Dat is het voornemen van de regering. Maar de regering moet ook nog eens een keer naar oplossingen willen werken. En niet alleen politieke problemen aansnijden en politieke wenselijkheden uitspreken. Maar het gaan is... de wet veranderen, dus dan is het wettelijk allemaal netjes geregeld. Ja, maar de vraag is of dat een oplossing biedt. Kijk, als je deze mensen strafbaar gaat stellen, dan melden ze zich niet bij ons en niet bij andere officiële instanties. Dat betekent dat ze heel gemakkelijk slachtoffer worden van uitbuiting, mensenhandel, noem maar op. Dat is gewoon praktijk. Dat kennen we uit heel Europa. Dat hebben we er lopend overal gezien. En als dat iets zou oplossen, dan zou je nog kunnen denken. Van, dan kun je aan meewerken. Maar je ziet juist dat je juist de negatieve effecten daarvan krijgt... die we samenleving echt niet willen. Dat wil politiek de Haag ook niet. En we willen ook niet dat, uh, dat, dat er in de samenleving dingen gebeuren... waarvan we zeggen, nou, uh, mensen komen in de criminaliteit terecht... of in de, in, in, in, in, in de uh, afhankelijkheid van uitbuiting, mensenhandel, noem maar op. En dus dat wil je voorkomen. Nou, dan moet je zorgen dat die mensen een stuk ondersteuning krijgen... zodat je wel een keer ergens een eind in zicht hebt. Of hier, of in het land van herkomst. En dus heeft u hier huizen, 13 huizen, 11 tot 13 huizen, helemaal exact, hebben we het niet, hier in de omgeving van Groningen. Wordt ook ondersteund door een aantal gemeenten, onder andere de gemeente Groningen, die vinden dit goed. Ja, nog een reden dat Den Haag niet blij zal zijn, want gemeenten die tegen hen ingaan en organisaties als de Uwe, tja... Nou, gemeenten gaan helemaal niet tegen het rijksbeleid in. Gemeenten zeggen, we willen een sluitend beleid. Mensen mogen blijven, inburgeren integreren... of mensen mogen niet blijven en moeten dan weg. Nou, daar moet een oplossing voor komen. Dat gebeurt niet. En dus zitten ze met mensen die, zeg maar... zonder enige voorziening in hun leefgemeenschap zitten... stad, dorpen, dan ook. En zeggen, ja, dat is geen houdbare situatie. Dat is niet gezond, voor die mensen niet, van onze samenleving niet. Maar dat moet maar Den Haag is toch niet dom? Ik bedoel, Gert Leers is toch een slimme man. Als, als het zo duidelijk is dat er nog problemen zijn om op te lossen... Als hij toch, zal hij dat toch ook wel aanpakken? Nou ja, kijk, je zou mogen verwachten van, van, van minister Leers... dat hij vanuit zijn ervaring op de lokale situatie... hij was een van de gemeentes die zelf noodopvang bood... onder zijn verantwoordelijkheid... dat je nu in een situatie zit van een andere positie. Hij heeft een regeerakkoord en een gedoogakkoord uit te voeren. Tot die minister werd, of zolang die burgemeester was in Maastricht... beheerde hij zelf ook noodopvang. Nou, dat uh, lijkt me een uh, aardige spagaat waar die dan nu in zit. Uh, we gaan weer verder op zoek naar de gemeente Groningen. Want de wethouder willen we ook nog even spreken. Gaat het ze lukken? De amateur zaterdag hoofdklasse A uit Noordwijk. Die kunnen vanavond clubgeschiedenis schrijven in de strijd om de KNVB-beker. Straks meer erover is maar eens naar Wijnand Zwaan. Wijnand, is het nog steeds druk? Ja, het is een stevige ochtendspits. Regen en een ochtendspits, ja, dat gaat niet goed samen. 420 kilometer, alles bij elkaar opgeteld, ja, dat is heel fors. Uh, bij Utrecht en Rotterdam staan de meeste files. Maar ook in het zuiden van het land valt de drukte echt op. Op. De meeste dagelijkse files zijn gewoon het dubbele van wat ze anders zijn. Staat er op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Weert Noord en knopend Leenderheide, 16 kilometer. De A2 van Den Bos naar Utrecht, 22 kilometer tussen Beest en Oude Rijn. In de Drecht-tunnel op de A16 naar Breda. Daarvan is de linkertunnel buis dicht door een vrachtwagen met pech. En dat zorgt voor drie kilometer file. En ook bij Rotterdam de A29 vanuit Bergen op Zoom. Langzaam rijden en stilstaan tussen Niemandsdorp en Knoopend Vaanplein over 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Noodlijdende varkensboeren krijgen hulp van Europa. Vooral door de dioxinecrisis in Duitsland is de prijs van varkensvlees gedaald. En varkensboeren in Nederland, België en Frankrijk... dreigen door die lage vleesprijzen nu in de problemen te komen. Ministers van Landbouw hebben afgesproken... dat Europa gaat betalen voor de opslag van varkensvlees. Inderdaad, na de boterberg en de melkplas... komt er nu, weliswaar tijdelijk, maar toch echt een Europese varkensvleesberg... De varkenslapjes kunnen overal in Europa massaal de diepvries in. Slachterijen kunnen overtollig varkensvlees opslaan en Europa betaalt. Staatssecretaris Bleker heeft aangedrongen op deze maatregel... al weet hij nog niet wat de massale vleesopslag zal kosten. Een aantal jaren geleden is het gedaan voor de zuivel, voor de melk en de boter. Ik meen dat het toen om tientallen miljoenen ging. Mijn verwachting is dat het hier uh, wat minder zal zijn. Is het geen weggegooid geld? Nee. Want het leidt ertoe dat er stabiliteit op de markt komt, dat er weer vertrouwen op de markt komt. Althans, daar moet het een bijdrage aan leveren. En uiteindelijk heeft iedereen, ook de consument, belang bij een stabiele markt. Met name varkensboeren in Nederland en België willen hulp omdat zij gewend zijn massaal varkensvlees te produceren voor de Duitse markt. De lobbyist van de varkenshouderij Roy Akkers. Ja, de, de, de prijs was al heel laag. En door de crisis is de prijs uh, nog uh, heel verder doorgezaakt. De consumenten lusten het niet meer uit varkensvlees. Ja, maar... uh, in, in Duitsland is het vertrouwen in het vlees door de dioxinecrisis is het inderdaad gedaald. En daarom is inderdaad de marktvraag weggevallen in Duitsland. En Daar krijgen we dus in de exporterende landen zoals Nederland, maar ook België, krijgen we er heel veel last van. Het vlees wordt opgeslagen zolang de consumenten het varkensvlees in de supermarkt laten liggen. Het wachten is dus op maatregelen waardoor giftige stoffen niet meer in voedsel terecht kunnen komen. Minister-president van Vlaanderen, Chris Peters, denkt dat de Duitsers wel wat van Belgen kunnen leren. We hebben daar vanuit België ervaring mee natuurlijk. We hebben zelf een dioxinecrisis gehad en daar zijn naar aanleiding daarvan zo'n maatregelen genomen. Traceerbaarheid van het vlees met heel strenge controles door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid. En ik denk dat wij daar vanuit België toen met onze dioxinecrisis echt heel zware maatregelen hebben genomen. Beter scheiden van industriële vetten en diervoeders en strengere controles zullen de oplossing moeten bieden. Ondertussen is er feitelijk niets mis met het Nederlandse varkensvlees. Zo benadrukt staatssecretaris Bleker. Bij ons gaat het relatief goed. Mensen hebben vertrouwen en ook terecht in het varkenslapje uit Nederland. Maar het, is wel, het heeft wel zijn uitwerking, dat Duitse, dat Duitse schandaal. Goed, de koteletten, de varkenslapjes, de varkenspootjes... die gaan nu de diepvries in. Diezelfde varkenspootjes krijgen we over een aantal maanden weer terug... als de markt zich weer herstelt. Ja, en dat zijn prima koteletjes, prima lapjes en prima pootjes... Die zijn 100% oké okay. en die worden als het ware weer op de markt gebracht. Uh, als de vraag zich weer wat her, heeft hersteld en als ook de prijs weer wat normaler is geworden. En op die manier uh, ja, helpen we eigenlijk uh, de sector en ook de agrariërs, de varkensboeren... Uh, op een relatief goedkope manier voor de overheid door een moeilijke periode heen. Uh, en dat betekent dat dat in ieders belang is, ook in dat van de consument. Hoe lang blijven ze eigenlijk goed in de diepvries? Nou, volgens mij kan dat wel als, als ze diep gevroren zijn. Ik ben geen deskundige. Maar volgens mij kun je dan wel een tijdje mee als, uh, als varkenslapje. En dan heten ze nog steeds vers. Ja, dan heten ze nog steeds uh, ontzettend vers, ja. Staatssecretaris Bleker van Landbouw en Chris Ostendorf sprak met hem. Het is tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij nemen nu even mee terug naar 1981. Ja! Weet u nog, Kinderen voor Kinderen bezongen de maatschappelijke discussies. Het was de tijd van tv-beelden van zeehondjes die werden doodgeknuppeld... en van actievoerders met spuitbussen. Dertig jaar later is dragen juist weer helemaal in. Is het op heel veel plaatsen te krijgen en dus laait ook de discussie opnieuw op. Deze keer zijn de rollen omgedraaid. Gisteravond was er namelijk in Amsterdam een demonstratie voor het dragen van bond. Matthijs van der Wiel was erbij. Krijgt u nou wel eens opmerkingen als u met deze jas aan op straat rondloopt? Um, nou, eigenlijk helemaal niet. Nee? Mensen gaan er denk ik vanuit dat het nep is. <laughs> en nu, krijgt u wel eens opmerkingen als u dit draagt? Nee, nooit. Nee? Eigenlijk alleen maar positieve opmerkingen. Is de tijd veranderd? Ik denk het wel. Het is nou niet echt wat je noemt een spontane massademonstratie. Ze zijn met z'n 25e, allemaal knappe, hippe jongeren... met allemaal een bondjas aan. Of anders wel, een bond schaaltje. Wat voor ja. beestjes zijn dit? Um... Ik weet niet eens welke beestjes? Nee, eigenlijk niet. Wat voor beestjes waren dit? Hele mooie, ja. We weten het niet, wat het zijn? Nertsen. Nertsen, hoeveel? Ja. Geen idee. Hm. Maar ik ben wel voorbond. en voor de rest hebben wij hier Nee, dat is wel duidelijk al, dus zou je het niet dragen, hè? De woordvoerder, je bent er ja. aan demonstreren. Ja, maar wij hebben hier wel een hele mooie woordvoerder voor. Ja. Woord. Ze hebben ook met de tekst baas in eigen Bond... En een bord, draag bond. Ja, waarom zou je tegen bond zijn als mensen ook gewoon vlees eten en leerdragen? En ja, waarom zou je er dan zo op tegen zijn? Je bent wat ouder, hè, dan de ja, rest. Klopt. Ja. Is dit nou de eerste keer dat er gedemonstreerd wordt voor bond? Want hebben we hebben heel vaak in het verleden gezien dat mensen tegen bond demonstreren. Volgens mij de eerste keer in de wereld. De jaren tachtig zijn voorbij. Ja, dat is een beetje de uiting van deze tijd geest, hè? Ja? Hoezo? Mensen die, uh, nou, mensen die gewoon heel zelfbewust zijn. En die zich niet bij de wet door iedereen willen laten vo voorschrijven. En die woordvoerder waarnaar verwezen wordt, dat is uh, Joris Lam. Dat is Joris Lam. Wie bent u nou eigenlijk? Want, uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb... maar ik heb het idee dat u gewoon deze demonstratie georganiseerd heeft... namens de pelsdierenlobby, nee, zeg maar, de, nee. de bondindustrie. Nee, daar heeft de schijn van. We zijn allemaal bekenden van elkaar. Maar we hebben gewoon de hand in één geslagen... om samen gewoon sterker voor te staan. Dus ik waarom heb, eigenlijk? Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen zich bewust worden... van uh, ook de hypocrisie die speelt bij mensen die tegen bond protesteren. Want iedereen draagt uh, leer... Maar dat is gewoon bont zonder haartjes. Mijn schoenen, u zou zeggen dat zijn bontschoenen, dat zijn gewoon leren schoenen van koeien. Maar de vacht zit er nog op van de koe. Dus dan vind ik het heel jammer als mensen dan gelijk zo boos en agressief... Uh, mij en andere bontdragers gaan benaderen. Omdat wij ervoor kiezen om dier niet alleen te eten, maar ook te dragen. En dat gaat nog veel langer mee dan alleen te eten. Die demonstranten die staan uh, voor het pand waar er op dat moment een uh, fur-free show wordt uh, georganiseerd... Georganiseerd onder meer door de Bond voor Dieren, opgericht in... 1982. Ja, dat is lang geleden en die discussie leidt weer op. Ongelooflijk, terug in de tijd. Ja, we zijn echt terug in de tijd. Maar het verschil is wel dat uh, nou de bonddragers voor de deur staan om te demonstreren. En dat is nieuw. Dus Nicole van Gemert van uh, de Bond voor Dieren. De wereld op zijn kop. Ja, de wereld op zijn kop. en Laat toch wel zien dat uh, niet bonddragen inmiddels hip is en bij het establishment hoort. En uh, dat mensen die wel bonddragen gaan demonstreren. Een echte principiële discussie. Nou, de luisteraar moet het maar uitmaken waar die mm -hmm. staat. Ik geef u beide kans om drie argumenten te geven. Nou, uh, argument 1 is waarom zou je dieren doden enkel dan en alleen voor bond... terwijl er voor bond heel veel alternatieven bestaan. Bond moet je kunnen dragen omdat het heel duurzaam is. En het gaat ontzettend lang mee, die materialen. Argument 2. Uh, er zijn meer dan genoeg alternatieven voor bond. Het is een luxe product en we hebben het niet nodig. De bond moet je kunnen dragen omdat je gewoon een keuze moet kunnen hebben in een vrij land. Mensen moeten er zelf voor kunnen kiezen zonder gelijk bejegend te worden. Argument 3. het is niet duurzaam, het is milieuvervuilend. Er worden heel veel chemicaliën gebruikt om hond te kunnen bewerken. En bovendien is er ongeveer 400 kilo vlees nodig voor 1 kilo pels van bijvoorbeeld een net. En drie bond moet je kunnen dragen omdat het ontzettend mooi natuurproduct is. De luisteraar mag het uitmaken waar die staat in deze opnieuw opgeleide principiële discussie van vroeger. Die weer helemaal terug is. Een reportage van Matthijs van de Wiel was dat. Amateurs van voetbalvereniging Noordwijk dan. Die kunnen vanavond in Waalwijk geschiedenis gaan schrijven. Als de koploper uit de zaterdag hoofdklasse Ader in slaagt te winnen van RKC, het Waalwijk... dan staat Noordwijk in de halve finale van de KNVB-beker. Het zou een evenaring zijn van de unieke prestatie van IJsselmeervogels uit 1975. Verslaggever Ragnar Niemeijer volgde gisteravond de laatste voorbereidingen van Noordwijk op het duel met RKC. Het zijn de gebruikelijke tafereelen op het terrein van een amateurclub op maandagavond. De jeugd die traint... Maar de activiteit is binnen, want daar worden kaartjes verkocht. Misschien wel 600 in totaal. 600 mensen uit Noordwijk en Omstreken die gaan meereizen richting Waalwijk. Waar we twee wedstrijden geleden uh, nog 20 mensen mee kregen in de bus... Uh, kregen we de wedstrijd daarna, dus de wedstrijd die we vorige week wonnen... kregen we 350 man, 400 man in de bus mee. Tegen Sparta en Nijkerk. En nu uh, in maar een week tijd, in de kwartfinale, waar we nu tegen RKC staan... Ja, dan gaan we richting de 600 kaarten... Waar alleen de mensen met de buscombi's gaan en uh, ik denk dat er in totaal uh, minimaal duizend Noordwijkers uh, die kant op zullen gaan. En als ik dan hoor welke belangstelling er in Waalwijk is, denk ik dat we er misschien wel een thuiswedstrijd uh, van kunnen maken. Dan. Anne Gaarn, ja. uh, ze hebben jou met dit lastige klusje dus uh, opgezabeld. Of, of is het een erebaantje? Ja, ik zie het persoonlijk als een erebaantje. Maar uh, bijvoorbeeld op donderdag werd ik meer dan 60 keer gebeld door mensen. Die allemaal iets willen en allemaal leuke ideeën hebben. En dan is het wel jammer dat we maar een week de tijd hebben om nog wat te organiseren. Want ja, we zouden zoveel leuke dingen eromheen willen organiseren. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar het is ongelooflijk wat het losmaakt uh, in Noordwijk. Dat is fantastisch om te zien. En daarom vind ik het wel een erebaan, ja. Nou, even... Apparatuur oppakken, lopen we eventjes richting bijna het financiële hart van de voetbalvereniging Noordwijk. En kijk hier, hier wordt het geld geteld. Kun je iets zeggen over, uh, Ja, er wordt echt geschoven met munten hier. Maar wat de club hier aan overhoudt? Ja, wat de club hier aan overhoudt is ongelooflijk veel geld. Kost dat eigenlijk? Een kaartje kost 15 euro, daarvoor ga je met naar de bus en zit je in het stadion. Dus ja, het is niet heel veel geld, maar daar leggen we als club iets op toe. Puur omdat we daar mensen mee heen willen hebben. Maar alleen het simpele feit al dat we op Eredivisie Live uitgezonden worden... levert ons al 11.000 euro op. Nou, dan komen daar nog de wedstrijdpremies bij die we kunnen incasseren. En dan moet ik zeggen dat het ja, ontzettend goed is voor de club. Zeker als je het niet hebt begroot natuurlijk. Uh, mijn naam is Robert Ruit, ik ben 43 jaar woonzaam in Boeren. het uh, dagelijks leven ben ik docent lichamelijke opvoeding... op een grootscholengemeenschap. En daarnaast ben ik op dit moment hoofdcoach van de VV Noordwijk. Ben je na morgen een bekende Nederlander? Nou, weet ik niet. Uh, op het moment als we winnen en we zitten in een halve finale... Ja, dan, uh, dan kom je wel uh, absoluut landelijk op de kaart. En uh, dan ben ik persoonlijk ondergeschikt aan datgene wat... Uh, wat de club dan op zich afkrijgt. Heb je nog de laatste dagen verdiept in de statistieken? Eén amateurclub ooit in 1974, 1975, Sportproef van het jaar later geworden. vogels. heeft dat gehaald. Zijn dat dingen die toch door je hoofd spoken zo? Kijk, je, je vindt het leuk dat je club historisch schrijft. Wij proberen gewoon als club zo ver mogelijk door te dringen in die beker. En, en nogmaals, we hadden ze liever thuis gehad... Um, maar ook in Baalwijk uh, uh, pakken we onze kans. Hangt een leuke bonus aan, want jullie gaan je voorbereiden... net als het Nederlands elftal in Huis duin, Hoe zit dat? Ja, ik vond het wel leuk. Wij hebben een uh, jaarlijks gala. En uh, toen zat ik bij onze busbronzer uh, aan tafel. En toen dacht ik van ja, maar als je uh, uit Noordwijk komt... En, en, en Oranje, die bereidt zich altijd voor in Huis de duin. Dus, en ons gala was ook een Huisterduin. En dat is natuurlijk fantastisch om uh, onze voorbereiding in Huis de duin te doen. Nou, dat werd uh, direct aan die tafel uh, toegezegd en beloofd. Uh, vandaar dat wij morgen ons morgen uh, vanaf 1 uur voorbereiden. We lunchen in Huis de Duin. Volgens mij zelfs in de Vleugel, waar uh, Oranje ook altijd zit. En om half drie worden we voor die mooie ronde uh, draaideur... worden we als team opgehaald. En dan gaan we richting Waalwijk, waar we in ieder geval eten... en de beste doen. En dan om 8 uur treedt Noordwijk aan in de kwartfinale van de BK tegen RKC Waalwijk. Wij krijgen zojuist het bericht binnen dat Impact Retail, dat is de eigenaar van It's Electronics en prijsstopper, uitstel van betaling heeft aangevraagd. U hoort er zo meer over in het journaal van 9 uur. Week van de Waarheid in Den Haag. Hoe gaat u dat debat in met de Kamer? Eh, uh, in pak denk ik. Gaan we nou wel of gaan we niet? Het signaal van de achterban is niet doen. Het signaal van de achterban is grote zorg. Corruptie, drugsgebruik, analfabetisme. Ik heb dus gezien dat in die zes weken opleiding zo'n agent echt een metamorfose onderging. Die opleidingscapaciteit moet uitgebreid worden. Maar het is wel zaak dat als ze teruggaan naar dat dorp, dat je erbij blijft. Hij had 60 man opgeleid in een aantal weken. In zes weken maak je geen agent. En een paar weken later, toen bleek dat 16 man al gesneuveld was. En dan hebben we het nog niet over de gewonden. Ik heb nog veel vragen over echt dat beeld van veiligheid. Nederland heeft genoeg gedaan. Natuurlijk kan het kabinet zeggen, gehoord de Kamer, gaan we nog eens op kouwen en komen met een gewijzigd voorstel. Radio 1, het nieuws van alle kanten.